Zo wat Shalom, welkom. We willen uh... Shema gaan zingen. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shemkeva, Malgo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 U moet Java uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. We willen Psalm 92 zingen, toch God de, tot de Adonai. De eeuwige sprak tot Mozes op de berg Sinaï. Spreek tot de kinderen van Israël en zeggen: Als jullie in het land komen dat ik jullie geef, dan moeten jullie de sabbatdag houden. En voor het land een sabbatjaar houden. Zes jaar mag je in het veld bezaaien en oogsten. Zes jaar mag je jouw wijngaarden snoeien en oogsten, maar in het zevende jaar moet je het land braak laten liggen, ter ere van de eeuwige. Jouw veld mag je niet bezaaien en jouw wijngaard niet snoeien. Wat er vanzelf opgroeit mag je niet oogsten en de druiven niet plukken om te verkopen. Wat er groeit in het Sabbatjaar mag je gebruiken voor voedsel voor jou en jouw slaven en voor jouw dagloners. Ook voor jouw veestapel mag het dienen als voedsel. Ook in jaren moet je de Sabbat tellen. Zeven maal zeven jaren moet je tellen. En het jaar daarna. Het vijftigste jaar is een bijzonder jaar, een jubeljaar. Op de tiende dag van de zevende maand op komjab Hapurim, laat je de shofar door het land klinken en kondig je zo de vrijheid voor alle inwoners van het land. Ieder mag dan terugkeren naar zijn eigen grond en naar zijn eigen familie, want het jubeljaar is het Sabbatjaar. Jullie moeten je aan mijn wetten en rechtsvoorschriften houden. Dan zullen jullie veilig wonen in het land. Dan zal het land in overvloed en vruchten graan opbrengen. En zal in het zesde jaar een drievoudig opbrengst zijn. In het achtste jaar zullen jullie nog steeds van het zesde jaar eten. Totdat de oogst in het negende jaar binnenkomt. In het 48ste jaar zal een viervoudige opbrengst zijn. Als jullie doen wat ik jullie gebied. In het 51ste jaar zul je dan nog eten van de opbrengst van het 48ste jaar. Het land is niet van jullie. Het is van mij. De eeuwige en jullie hebben er woonrecht. Dus kunnen jullie het land niet verkopen. Want je kan niet verkopen wat niet van jou is. Als je geld of goederen uitleedt aan je broer of familie... Vraag dan geen rente en geef hem voedsel. Volg mijn wetten op, want jullie, de kinderen van Israël, zijn mijn dienaren die ik uit het land Egypte heb gevoerd. Jullie mogen geen afgodsbeelden maken, geen gegoten beelden of vloeren met beeldenissen. Om je daarop ter aarde te werpen. Ik ben de eeuwige. Shalom allemaal, goedemorgen. Afgelopen week stond in Nederland het teken van herdenking, zoals u weet. Misschien dus heeft u het gezien. De Nee, denk ik op televisie. En de dag daarna hebben we de vrijheid, hebben we het, dacht En tijdens deze week staan we natuurlijk ook stil bij wat er gebeurt in de Tweede Wereldoorlog en onder name de Shoah. Een afschuwelijke vervolging van gods volk, wat nog nooit op deze schaal is voorgekomen, en waarschijnlijk niet meer op deze schaal zal gebeuren. En het gekke is, uit deze afschuwelijke gebeurtenis is wel een geweldig, iets moois is weer uit voortgekomen. Hè? Daardoor is de staat Israël eigenlijk geworden zoals die vandaag de dag is. Heel bijzonder dat God het kwade gebruikt om iets goeds te bereiken misschien. Ik wil wat lezen uit Daniel 10 en ik wil wat lezen over Ezra. Daar moest ik namelijk heel erg over nadenken toen ik nadacht bij het herstel van het Israëlische volk, van het Joodse volk. Ik lees een stuk uit Daniel 10 en daarna een stukje uit Ezra. Daniel 10, daar staat. In het derde jaar van koning Cyrus van Persië werd aan Daniel, welke Zaza genoemd, werd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. En door een visioen begreep hij het bericht. In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken in ruil. Smaak en voedsel, altijd niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik breef mij niet in met olie, tot er drie weken verstreken waren. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de rivier de Tigris bevond. Sloeg ik mijn ogen open en zag een man gekleed in linnen, met om zijn lenden een gordel gemaakt van goud uit buffas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een me mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniel zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst. Zodat zij wegvluchten en zich verborgen en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en ik was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde verloor ik al bewustzijn en viel voor over op de grond. Toen raakte een hand me aan en deed me al bevend op handen en knieën stelen. Hij zei tegen me, Daniel, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond hij bevend op. Toen zei hij, wees niet bang Daniel, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in demo te buigen voor je God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van de Perzische Koninkrijk heeft mij een van de dagen tegengehouden voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de kwam van Persie. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Dus de woorden van Daniel en de profetieën die geschreven staan hebben een toekomstige betekenis. Het gaat over het einde van de tijd wat er met jouw volk, Juda, zal gebeuren. De huidige Israël. En dan een Ezra. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat Yahweh Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn om het hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Persia. Alle koninkrijken van de aarde heeft Yahweh, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u, die tot zijn volk toebehoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van Yahweh weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Ja, ik moest heel erg nadenken over dit vers en over deze gebeurtenis afgelopen week toen we dachten aan de, het leed dat geleden is door het Joodse volk en daarmee de oprichting van de staat Israël. En hoe feitelijk God de wereldse koningen, de wereldse leiders gebruikt om zijn doel te bereiken. En nou heeft natuurlijk, hè, met de de verklaring onder andere, mandaat gegeven om het land weer op te bouwen. Maar die tempel staat er nog niet. En het zou zomaar kunnen, het zou me niet verbazen, en ik weet het ook niet over, maar Waarom zou God niet weer een vijandse macht, misschien de United Nations, misschien de Arabische prinsen die een gezamenlijke vijand hebben in Iran gevonden. Dat zij misschien wel is dat tegemoet gaan schieten. God kan in ieder geval iedereen gebruiken om zijn doel te bereiken. Daar ben ik van overtuigd. En dat is gebeurd en het zal gebeuren. Dus daarom leek het me goed om te zingen Prijs Adonai. Want hij is de grote God. Hij is alleswaardig. Dus we zingen Prijs Adonai. En zijn liefde, de kracht van zijn liefde zingen we daarna. Hij, die zijn volk niet vergeet, zijn oogappel. En tot, en tot slot zingen we, ik hef mijn ogen. voor waar mijn hulp komt. Gisteren hoorde ik een hele mooie stelling. Die wordt gebruikt door, uh, ja, door heel veel orthodoxe joden. En die luidt die stelling, als je niet in wonderen gelooft van de Almachtige, dan ben je geen realist. Ik ben het boek aan het lezen van uh, Wim Pluim. Ik ben het Wimplein horen? Wim, kan je het horen? Ik heb je boek gelezen en uh, ik moest er even net even aan denken toen André het had over de, twee, of de tien geboden en dan twee wetten die daarin stonden over geen overspel plegen en je mag niet begeren wat van je naast is. En Yeshua zegt natuurlijk, als je in je hart al begeert om overspel te plegen, heb je al overspel gepleegd. Daarvan wordt gezegd: Die komt met een nieuwe wet aanzetten, maar hij komt helemaal niet met een nieuwe wet aanzetten. Hij gebruikt een Joodse technologie om wetten met elkaar te verbinden en dan eigenlijk te versterken. Dus die Shura kon helemaal niks nieuws brengen. Hij heeft alleen de Torah en alle ruimte die er al in zat, die werkte helemaal uit volgens een van de principes, volgens mij van Hillel. als het goed uh, verwoord uh. Voordat we het gebed hebben met de gemeente, gaan we drie verzangen zingen. We zingen als eerste: Our God is an awesome God. Dan zingen we Houdou La De Nike Tof. En dan zingen we Ramp in die Zaha Mashiach. We, we willen het vandaag nadenken over profetie. profiteert u wel eens. Bijzondere vraag misschien. Ja. Ja, profiteert u wel eens? Denk misschien, nou, wij zijn toch geen profeten. De profeten, die leven toch in de tijd van de Bijbel zou ik denken. Waarom vraag je dan? Er zijn toch geen profeten meer? Nou, laten we eens lezen wat de Bijbel zegt over onder andere profeteren. In Korintherus, jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij mogen profiteren. Hier staat de wens dat u zou mogen profiteren. Laten we verder lezen. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar de goden. Want niemand verstaat het. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profiteert, sticht de mensen een stichting. En vermaning en vertroosting. Die een vreemde taal spreekt, die stikt zichzelf, maar die profiteert, die sticht de gemeente. En ik wil wel dat gij allen een vreemde taal spreekt, maar meer dat gij profiteert. Want die profiteert is meer dan die vreemde taal spreekt. Tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Paulus benadrukt, naast andere zaken, het meest dat we zouden mogen profiteren. Er worden in deze tekst drie belangrijke zaken genoemd. Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar het meest dat hij mag profiteren. De drie belangrijke zaken in deze tekst zijn liefde, geestelijke gaven en profetie. De eerste twee wil ik kort met jullie doornemen. En over profiteren wil ik iets meer zeggen. De liefde is belangrijk. Het eerste belangrijke punt is dus liefde. De liefde naar anderen is belangrijk. Je kan liefde geven voor een ander, aan een ander, op verschillende manieren. Je kan liefde geven of laten blijken door bijvoorbeeld elkaar te helpen. Als mensen hulp nodig hebben en dit aan ons vragen, we moeten wijzen, als het mogelijk is, helpen of met andere mensen in contact brengen die hem wel kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan de barmhartige Samaritaan die de gewonde man eerst zelf helpt, waar mogelijk, en hem dan overdraagt aan de ander. Je kan ook liefde geven door anderen te respecteren. Misschien zijn er wel mensen waarmee je minder goed op kunt schieten. Helaas is het nog zo op deze aarde dat we niet met iedereen even goed kunnen opschieten. Maar toch. Moeten we proberen de ander te respecteren. Ook al hebben zij een andere mening. Door voor een ander te bidden, verandert je houding al ten opzichte van hem of haar. Probeer dat maar eens. We kunnen ook liefde geven door elkaar te verdragen. Als wij verdraagzaam zijn, dan kunnen we ook minder leuke dingen van anderen verdragen. Dat kan wel eens lastig zijn. Met verdraagzaamheid wordt niet bedoeld dat we zonden van een ander moeten verdragen. We moeten waarschuwen tegen zonden. Er wordt ook niet bedoeld dat we ongehoorzame kinderen maar moeten verdragen en hun gang maar moeten laten gaan, want dat leert spreuken ons. Een kind dat aan zichzelf overgelaten is, beschaamt dus zijn moeder. Door verdraagzaam met anderen om te gaan, hebben we hem of haar ook lief, maar dat wil niet zeggen dat we het met hem of haar standpunten eens zijn. We moeten ook verdraagzaam zijn naar anderen die anders denken over bepaalde bijbelse zaken. We hebben namelijk niet allemaal dezelfde inzicht. We hebben ook niet allemaal tegelijk een bepaald inzicht. Mensen met een verschillende visie moeten elkaar verdragen. Want misschien hebben ze allebei wel een verkeerd inzicht. Het kost voor sommige mensen ook meer tijd om verkeerde zaken af te leren dan anderen. Hoewel God van ons vraagt om hem gelijk te gehoorzamen en niet later, als het voor ons beter uitkomt. God vraagt bijvoorbeeld om direct afstand te nemen van zonden, van eenzettingen die de Bijbel anders leert, Of die de Bijbel zelfs tegenspreken. Of die gemengd zijn met het heidendom. Anders eren we God niet, zoals hij het vraagt. Maar dan willen we God eren met dus inzetten. Of op onze eigen manier. Als we een geloof afstand mogen nemen van onbijbelse zaken. Dan wil God ons verder leiden met zijn woord. Als we vasthouden aan onbijbelse zaken. Dan verzetten we ons tegen Gods woord. En dan wil God ons niet verder leren. Dan blijven we zuigelingen in het geloof. Maar God wil dat we groeien in het geloof. We groeien in het geloof door zijn woord serieus te nemen en te handelen naar wat we uit zijn woord leren en niet blijven hangen in onbijbelse gewoontes of tradities die de Bijbel niet leert. Als we erachter komen dat er iets niet is, zoals God het bedoelt, dan moeten we dit gelijk opruimen. Toch moeten we anderen en broeders en zusters die over Bijbelse zaken anders denken lief hebben, en verdragen. We moeten geduld met hen hebben en mogen hen proberen aan te sporen om Gods woord zelf te gaan onderzoeken op zaken die de Bijbel anders leert. Als u terugkomt, terugkomt, zullen alle verkeerde dingen in de wereld, maar ook onder de gelovigen, waaronder ook onbijbelse zaken, waaronder kerstviering, heidense kalender, de kerkelijke feesten in plaats van Gods profetische feesten, ook de zonne en ook andere verkeerde zaken zullen opgeruimd worden. Als je Sjoe koning zal zijn over de hele wereld... dan zal de wereld echt veranderen. Dan zullen de mensen verdraagzaam worden... anders zal er geen oorlog meer zijn. En daar zien we naar uit. Je kan ook liefde geven door voor anderen te bidden. Bid voor mensen die ziek zijn... die hulp nodig hebben... die verdrukt worden vanwege hun geloof... en voor alle andere zorgen die er op de wereld zijn... Daarmee toon je dat je om hen geeft, dat je een liefde hebt. Yeshua leert ons zelfs voor onze vijanden te winnen. Zegen degenen die u vervloeken, zegt hij. En bid voor degenen die u geweld doen. Wij waren in zelf vijanden van God en toch beweest God zijn liefde voor ons. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaar waren, vijanden waren. Zoals God ons al lief had, toen wij nog zondaars waren, moeten wij ook zelfs onze vijanden lief hebben. Je kan ook liefde geven met geestelijke gaven. Paulus zegt, ijvert om de geestelijke gaven. Maar wat er zijn geestelijke gaven nu? De geestelijke gaven die in de Bijbel genoemd worden, zijn onder andere onderwijzing. elkaar leren vermanen, dus elkaar vermanen, wijzen, wat God Woord wel wil, niet wil. Leiderschap is een geestelijke gave. Barmhartigheid, denk aan de barmhartige Samaritaan. Geloof is een geestelijke gave. Genezing, wonderbare krachten, het onderscheiden van geesten. En er spreken in andere talen. Dat zijn allemaal geestelijke gaven. Dit zijn belangrijke zaken volgens de Bij. Niet iedereen heeft echter dezelfde gaven. Niet iedereen kan bijvoorbeeld leider zijn in een gemeente. Dat zou zelfs problemen kunnen geven. Toch moeten we ijveren, ons inzetten, om onze gaven waar mogelijk toe te passen. Maar profetie is de belangrijkste opdracht waar we naar moeten strijden. Er staat, jaagde de liefde naar, ijverd om de geestelijke gaven, maar meest dat ga je maar profiteren. Vandaar de vraag, profiteert je wel eens? Maar wat is nu eigenlijk de definitie van profetie? Vandaar die heeft daar ook een idee van. die zegt, profetie is voorspelling. Voorzegging wat in de toekomst zal gebeuren. Maar is dat wel zo? Want onder deze definitie zou dan ook waarzeggerij vallen, Wat de Bijbel juist verbiedt. Een ander woordenboek die zegt profetie is aankondiging. En godspraak toekomstvoorspelling, Maar ook waarzeggerij. Waarzeggerij is toekomstvoorspelling door het oproepen van geesten. Denk bijvoorbeeld aan de waarzegster, de Endor, waar samen naartoe ging. Klopt deze beschrijving van profetie dan wel? Er wordt dus iets genoemd wat de Bijbel niet bedoelt, namelijk waarzeggerij. Dus deze definitie kan ook niet kloppen. Wat zegt de Bijbel over profetie? De Bijbel leert het volgende over profetie. Want de profetie is voortijds, niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen gods. Van de heilige geest gedreven zijn, daar hebben ze gesproken. De belangrijkste kenmerken zijn vet weergegeven. Een profetie is wat God door de heilige geest tot mensen zegt of aan hen openbaart. Of in het kort, goddelijke woorden tot mensen gesproken. Woorden van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Deze woorden van God. Jawel of Jehovah Kunnen zijn. Gods wil, wetten en instructies. Of. Gods plan met zijn volk Israël. En alle mensen. Met heel de wereld. Mozes heeft de goddelijke woorden. Die tot de mensen, tot de mensen gesproken en opgeschreven. Wat God heeft gezegd tegen zijn profeten zijn niet alleen toekomstvoorspellingen, maar ook instructies of wetten. Een profetie kan toekomstvoorspelling zijn, maar ook een boodschap of instructie van God. De profeten hebben Gods wil, zijn wetten en de toekomstvoorspellingen opgeschreven in de Bijbel. Die profeten hadden de opdracht om dit aan de mensen bekend te maken. We weten niet de details van de toekomst, maar de grote lijnen zijn bekend. Enkele profetieën over de toekomst die nog niet vervuld zijn, zijn bijvoorbeeld de terugkeer van alle stammen van Israël naar het land. De eindstrijd om Jeruzalem. God strijdt dan voor Israël en oordeel de vijandige volken. De Shua zal duizend jaar regeren. De pijn en spot van schaamte zal weggenomen worden van Israël. Alle afgoderij zal uit het land worden verwijderd. De heidenen zullen helpen met de herbouw van een derde tempel. Israël zal voor altijd gepland zijn in hun eigen land met ruime grenzen. De heidenvolken zullen optrekken naar Jeruzalem. Om onderwijzing uit de Torah te ontvangen. Zij zullen ook Gods feesten gaan vieren, waaronder de Sabbat, het Lovuttefeest, ofwel de Dankweek voor gewassen en arbeid, en de nieuwe maan. Dat staat in Jesaja 66. En er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Vaak worden profetieën over de toekomst niet geloofd, vergeestelijk, verdraaid of ergens anders op toegepast dan zouden de profetieën over Israël bijvoorbeeld niet voor Israël zijn, maar voor de kerk of de gelovigen. Achteraf blijkt echter dat de vervulde profetieën wel van Gods volk Israël waren en dat de kerk niet in de plaats van Israël is gebeurd. Yeshua was de grootste profeet die ooit op aarde heeft geleefd. waar mensen in die tijd naar uit zagen. Hij wees ons als profeet op Gods wil zijn wetten en profetieën wij mogen en moeten ook uitzien naar Yeshua die terug zal komen om zijn koninkrijk op te richten en Gods wetten en inzettingen weer zal leren. Wat zegt de Bijbel over valse profetie of valse leraars? 2 Peter 2 vers 1 Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. En Matthäus 24 vers 24 want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Er is dus zeker sprake van valse profetie, die gevaarlijk is om naar te luisteren. Valse profetie is woorden van Satan. Een valse profeet is iemand die leugens van Satan aan mensen doorgeeft. Een woord van Satan is een leugen, omdat hij een leugenaar is. Want Satan is een leugenaar. Satan vermengt zijn woorden met waarheden. Echter is een halve waarheid ook een leugen. Een profetie van Satan is dan ook een leugenprofessie. Er staan ernstige waarschuwingen in Gods woord tegen profeten die verkeerd leren. Waarschuwing 1. Maar de profeet, die hoogmoedelijk zal handelen, spreken in een woord in mijn naam, terwijl ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, diezelfde profeet zal sterven. Jeremia en Jehova zeide tot mij, die profeten profiteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken, maar zij profiteren nu lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij van hun harten je mag dus zeker geen woorden spreken die God niet heeft gegeven maar hoe kunnen we een valse profeet of leraar herkennen kon het volk Israël nu weten wat een ware profeet was God had duidelijk Mozes aan het volk Israël aangewezen als profeet Mozes had de leiding van God gekregen om zijn volk Israël uit Egypte te leiden waarbij God zijn almacht toonde met alle wonderen. Ze hebben zelf gehoord en gezien dat God met Mozes sprak. De woorden die Mozes sprak waren dan ook de waarheid. Als er mensen opstonden die de woorden van Mozes tegenspraken, dan waren dat valse profeten. Dat geldt ook voor de tijd dat het volk Israël in het land Canaan leefde. Als profeten zaken leerden die de Torah tegensprak, dan was die profeet vals. Dat geldt ook nu. Toets leerpunten en inzettingen van leraars aan Gods woord. Als de profeten in de Bijbel nieuwe openbaringen kregen van God, dan gaven ze er vaak een teken bij, wat later zou gebeuren, ter bevestiging van hun profetie. Als dat teken dan niet kwam, dan wist men dat het een valse profeet was. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van de man God die Eli bestraft en zegt dat het priesterambt van hem en zijn huis zal worden afgenomen. Hij zei, dit zal nu een teken zijn, dat welk over uw beide zonen over Hovni en Pinaas komen zal. Op één dag zullen ze beide sterven. Dit teken kwam uit. Dan bleek dat de profetie van de man Gods Zwaar was. Als een voorzegd teken niet zou komen, dan was het een valse profeet. In Deuteronomie staat, wanneer die profeet in de naam van ja, of Jehovah zal hebben gesproken, en dat woord geschikt niet en komt niet, dat is het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Er waren en er zijn ook valse profeten. Die wonderen verrichten. Waardoor hun woorden waarheid lijken. In Deuteronomie staat ook. Wanneer een profeet dromen dromen. In het midden van u zal opstaan. En u geven een teken of wonder. En dat teken of wonder komt. Dat hij tot u gesproken had. zeggende" Laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromen dromen niet horen. Want Jehovah uw God verzoekt jullie dan om te weten of gij Jehovah uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Als de valse profeten met wonderen mensen overhaal Om andere goden dan Jehovah voelt de schepper te dienen dan waren dat duidelijk valse profeten. Ze leren niet tot eer van God. Denk bijvoorbeeld aan de tovenaars in Egypte, die wonderen deden om Faro bij God vandaan aan. Toets dus altijd of profeten en leraars leren tot eer van God, schepper van hemel en aarde. Ook in onze tijd zijn er valse profeten. Of voorgangers of mensen die anderen leren om bepaalde dingen te doen of te geloven door te zeggen dat Jehovah tot hen gesproken heeft. Met of zonder een bijzondere gebeurtenis. Ze zeggen bijvoorbeeld, zo spreekt God of God heeft mij daarbij bepaald. Als het echter niet met de hele Bijbel overeenkomt of de Bijbel zelfs tegenspreekt, dan moet u aan niet geloven. Jehovah heeft over... Dat punt dan niet tot hen gesproken, zoals de Zegia leert. Ze zien uitleid een leugenachtige voorzegging, die daar zeggen, Jehova heeft gesproken, daar Jehovah niet hen gezonden heeft. God heeft hen niet gezonden om eigen inzettingen en veranderde geboden te leren, maar om Gods woord te leren zoals het er staat. Vaak gebruiken mensen naar keuze bijbelteksten voor hun eigen visie. En laten dan andere bijbelteksten die niet in hun denkbeeld passen buiten te beschappen. Dan laat men niet Gods woord spreken, maar spreekt men wat men wil lezen in Gods woord. Dit moeten we allemaal voor passen. Wat we leren, moet wel in overeenstemming zijn met Gods woord. God kan mensen zeker een persoonlijke boodschap geven. Echter kan dit niet tegen zijn woord ingaan. Een persoonlijke boodschap moet in overeenstemming zijn met het gevoel. Als wij de overtuiging hebben iets te moeten doen voor of van God, wat niet in de Bijbel staat, dan wil dat niet zeggen dat anderen dat ook moeten doen. Valse profeten die een afvoldienen dienen zijn makkelijk te herkennen. Het wordt moeilijker als iemand zegt een profeet of leraar van God te zijn, maar het niet is. Er zijn ook profeten die hun taken verzuilen. Denk bijvoorbeeld aan Jona, die een profeet moest zijn, maar wegvluchtte. Zo zijn er ook geroepen knechten van God, die niet leren wat God in zijn woord leert, of die het anders leren dan er staat. Een ernstig voorbeeld hiervan is dat veel voorgangers leren, dat Yeshua het Sabbasgebot heeft gewijzigd naar de zondagsboer, terwijl Yeshua zelf zegt dat er geen jood of titel van de wet zal veranderen. Ze leren dan zaken die God en Yeshua niet leert. Wat onbijbels is. Ook door het gehoorzamen van het kerkelijkse vondagsgeboek handelt men tegen Gods woord. Dan volgt men een vals leerpunt. Toets ze daarom wat anderen zeggen aan Gods voorgangers die eenzettingen leren die Gods woord niet leert. Zijn op die punten helaas valse leerlingen. Ze leren dan niet wat God leert in zijn woord. Maar leren wat hun het beste uitkomt. Wat niet met Gods Woord overeenkomt, is vals. Bedriegerij. Hierbij enkele voorbeelden van valse leerlingen die vermengd zijn met de heidenboom. Denk bijvoorbeeld aan het algenoemde kerst, de heiliging van de zonnegodsdag, kerkelijke feesten in plaats van de profetische feesten, heidense datums voor de kerkelijke feesten. Die eenzettingen leert God niet. Dat is vermenging van Gods inzettingen met het heidendom. Wat tegen de Bijbel waarschuwt in de Psalmen. Maar zij vermengden zich met de heidenen en leerden derzelfde werken. Het veranderen van Gods inzettingen en in wetten is wetteloos. Men houdt zich dan aan eigen wetten en inzettingen, maar niet aan Gods wetten. Zelfs in de Statenvertalingen in de King James zijn de verwijzingen naar Gods wetten enigszins wegvertaald. In Mattheüs staat. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat de weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. In de Griekse taal staat er wat anders. Maar in het Engels staat er, once working, lawlessness. Mensen, werkers der wetteloosheid. Gij die de wetteloosheid werkt. Ik vind ongerechtigheid een andere lading hè, dan wetteloosheid, maar dat is misschien persoonlijk. Jeshua waarschuwt ernstig om niet te leven zonder godswetten. Of aangepaste wetten. Godswetten en instructies zijn niet afgeschaft of veranderd. Je waarschuwt ook om godswetten niet te veranderen, terwijl het helaas door veel leraars wel wordt geleerd. Leer anderen niet om af te doen aan godswetten en instructies. Valse leraars herkennen. Valse leraars of profeten dragen onder andere een van de volgende kenmerken. Ze roepen niet op tot volledige bekeering. Ze leren ook eigen inzettingen. Hun hoofddoel is vaak een inkomen of bezit in plaats van Gods eer. Ze leren tot eigen eer of status in plaats van de eer van God. Valse profeten of leraars maken geloven ook vaak niet. Ze trekken mensen van de kern van het geloof af. Met eigen inzettingen en voorwaarden. En hun eigen woorden en teken komen niet uit. Ze geven God de Vader niet de hoogste eer. Ze zeggen wat mensen graag willen horen. Ze leren wetten af of wijzigen deze. Het zijn eigenlijk kenmerken daarvan. Maar wat is dan ware profetie? Want er is profetie waarheid. In 2 Peter staat: Want de profetie is voortdurend niet voortgebracht door de wil eens mens, maar de heilige mens en Gods van de Heilige Geest gedreven zijn, hebben ze gesproken. Een profetie is waarheid als deze van God komt. Want God kan niet liegen. De ware profetie komt van God, de valse profetie komt van Satan. Wat is dan een ware profeet of leraar? Iemand die de woorden van God aan mensen doorgeeft, zonder wijzigingen, zonder eigen inzettingen of voorwaarden. Er staat in de Bijbel dat we moeten profiteren of daarna moeten streven. Dat moet ons doel zijn. En ijvert om de geestelijke gaten, maar meest dat ga je maar profiteren. God heeft zijn woord gegeven aan de profeten en die woorden van God hebben zij opgeschreven. Deze woorden mogen wij doorgeven. Deze moeten we doorgeven, zoals Korinthe leert. Het gaat er mijn zin niet om dat we moeten streven naar nieuwe openbaringen, want dan zou Gods woord niet meer belangrijk zijn en vergeten. We worden opgeroepen om Gods woord te delen. Dat is profiteren. De woorden van God doorgeven. Wij mogen en moeten de woorden van God doorgeven tot stichting Opbouw van het geloof tot vermaning en vertroosting. Zoals het ook in de Bijbel staat. Maar die profiteert, spreekt de mensen, stichting en vermaning en vertroosting. Stichting is opbouw in het geloof vanuit Gods woord. Vermaning kan alleen uit Gods woord. We moeten ergens naar refereren. En vertroosting gebeurt ook vanuit Gods woord. Hieruit blijkt ook dat met profeteren bedoeld wordt de woorden van God doorgeven. En niet alleen nieuwe dingen zeggen. We kunnen alleen de woorden van God doorgeven als we weten wat er in de Bijbel staat. We moeten niet napraten wat we van anderen gehoord hebben. Maar zelf Gods woord onderzoeken en doorgeven wat God in zijn woord leert. Weet dus wat er in de Bijbel staat. We moeten de Bijbel kennen. Als de Bijbel ons oproept om te profiteren de woorden van God door te geven, dan moeten we weten wat er in de Bijbel staat. We moeten daartoe Gods woord onderzoeken. Een oproep om te profiteren is dan ook een aansporing om zelf Gods woord te onderzoeken en dat door te geven. Wat zijn dan de kenmerken van ware profeten, leraars en gelovigen? Een gelovige moet Gods woorden doorgeven, ook u en ik. We behoren de volgende kenmerken te hebben. Ware geloven, roepen op, tot volledige bekering. Na bekering wil God zijn zegen geven. En aan het volk Israël en ook aan ons bestaansrecht geven. God wil ons dan tijdelijk bestaansrecht geven, maar ook eeuwig in zijn koninkrijk. Profeten wezen het volk op hun zonden, zoals afgoederij, hoerarij, verkeerde inzettingen omdat daardoor het bestaansrecht van het volk Israël in gevaar kwam. Zij riepen op tot bekering. De bekering waartoe de profeten oproepen en wij anderen toe op mogen roepen. Is niet een bepaalde zalige staat of een gerechtvaardig gevoel, maar een oproep tot afkeer van de zonde en van onbijbelse eenzettingen. Het volk Israël offerde dan wel voor een zonde, maar ze toonden geen berouw. Een offer was een ritueel geworden zonder dat ze zich bekeerden. Offer of godsdienst zonder berouw en zonder bekering is iets wat God niet behaagt. God vroeg en vraagt bekering, toen en nu. Wij behoren elkaar en anderen oproepen om zich tot God te bekeren, om de zondige, verkeerde dingen en eenzettingen te laten en te leven tot eer van God. We hoeven geen offer te brengen voor onze zonde, maar mogen ons beroepen op het offer van Yeshua als wij ook. Ons afkeren van de zonde en deze beleiden en laten. Een ware profeet of voorganger of gelovigen kun je herkennen aan het feit of hij oproept tot bekering. Ware gelovigen leren Gods wetten en inzettingen, waaronder Gods profetische feesten, volgens de Bijbelse kalender. Wij behoren te leren wat overeenkomt met Gods woord. Gods wetten en inzettingen moeten onze leidraad zijn. En niet inzettingen of gewoontes die Gods woord niet leren. Of zelfs gemengd zijn met heiders eer. Waarde gelovigen roepen. En delen Gods woord tot eer van God. Wij moeten niet uit zijn op eigen eer. Status of voordelen. Als je Gods woord cijfer doorheeft En wijst op de onbijbelse inzettingen. Waarvan we ons moeten bekeren. Dan geeft dat meestal juist geen eer. Met name bij familie en bekenden, zoals ook in de Bijbel staat, een profeet, leraar, is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Een ware profeet, voorganger of gelovige, kun je herkennen aan het feit of hij tot eer van God, Gods woord en inzettingen leert. En daarbij zijn eigen eer geheel onbelangrijk vond. Profeten in de Bijbel hadden ook weinig vrienden, omdat ze waarschuwden tegen de zonde. Ze hadden wel God aan hun zijde. Zo zal het ook met ons zijn als we anderen wijzen op zaken die God niet leert. Ook al doen we dat uiterst voorzichtig, dan wordt dat meestal niet in dank afgenomen. We moeten allemaal juist wel dankbaar zijn als we worden gewezen op zaken die God niet leert in zijn woord. Ware gelovigen delen ook Gods profetieën die nog uit moeten komen. Als gelovigen moeten we leren wat God leert in zijn woord. Wat hij heeft laten opschrijven is waarheid, want God kan niet liegen. Die profetieën komen dan ook uit, ook al lijkt het voor ons onmogelijk. Die profetieën mogen wij doorgeven. Waar de gelovigen leren alleen wat de leren. Gelovigen leren alleen wat Gods hoort leert. Ze leren geen eigen dogma's, leerstukken of inzettingen. Ze wijzen mensen op God en niet naar leerstukken van andere leraars of oudgaanders. Die kunnen het namelijk ook mis hebben geloof geloven geven God, de Vader, de Hoogst. Wij behoren God de eer te geven voor alles. We mogen geen persoonlijke verheerlijking. Een voorbeeld hiervan is de verering van Luther, die veel goede dingen heeft geleerd. Maar ook heeft opgeroepen dat de synagogen in brand moesten worden gestoken. En dat Joden zich niet meer op straat zouden mogen vertonen. Ze moesten worden opgepakt, ontdaan van hun waardevolle bezittingen en naar werkkampen worden gestuurd. En huizen moesten worden vernietigd. Daartoe riep Luther op. Hitler heeft uitgevoerd wat Luther wilde. Dus zeg dat goed als er een hervormingsdag wordt gehouden met Luther als middelpunt. Vereer dan ook geen personen, maar God. Ware profeten of leraars zijn geen mensenwagers. Ze leren niet wat mensen graag willen horen. Maar ze leren uitsluitend vanuit Gods woord. Ook al is het confronterend. Als mensen je minachten of verdwalend uitmaken, omdat je uitsluit, uit God's woord leert, dan is dat een bewijs dat je geen mensenbaarder bent, maar dat je uit God's woord recht wilt leren. Ware gelovigen wandelen en leven met God, wij behoren te wandelen en te leven met God weer voor en tegen Als wij willen leven voor aardse zaken, en God op de tweede of latere plaats zetten, dan is dat een bewijs dat we niet wandelen of leven met God. Deze aarde met alle mooie dingen zal vernietigd worden, waarbij alles van nu geen enkele waarde heeft. Ware gelovigen wijzen op Gods oordeel. We moeten mensen ook wijzen op Gods oordelen. Zijn straffen zullen komen over iedereen die vanuit zijn indruk God niet wil gehoorzamen. We moeten mensen waarschuwen voor Gods oordelen als ze God aanbod van genade en eeuwige heerlijkheid in zijn koninkrijk naast zijn neerrijden waren gelovigen prediken het Koninkrijk van God. We mogen de blijde boodschap van God's Koninkrijk zonder oorlogen, ziekten en verdriet aan iedereen vertellen. Zoals Yeshua ook de opdracht gaf. En hij zei dat tot hen. Gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie, alle creaturen. En in Lucas en in zond en heen om te prediken het Koninkrijk van God. De leerpunten... We moeten streven naar de gaven van liefde, geestelijke gaven en profetie, Zoals de tekst leert, jaag de liefde na, eivert om de geestelijke gaven, maar meest dat ga je maar profiteren. Profeteren is het doorgeven van Gods woord. En wat heel belangrijk is, onderzoek zelf Gods woord. Leer zelf wat er in Gods woord staat dan wil God inzicht geven in zijn woord. En dat inzicht mogen we dan delen tot stichting. Leer uit Gods woord. En deze vertelt. We moeten dus streven om Gods woord te delen. De woorden die de profeten hebben ontvangen van God, en die in Gods woord staan, mogen wij doorgeven aan anderen, zodat ook zij God mogen leren kennen, en mogen uitzien naar de komst van zijn koninkrijk. Als zijn koninkrijk komt, dan zullen deze poorten weer opengaan en zal Yeshua duizend jaar regeren over de aarde. En er een geheel nieuwe hemel en aarde van komen. Daarom streven we naar dat u mag profiteren. Amen. Het opgave lied is: We will not rest. Hine loya Dat is eigenlijk ook weer op Psalm 11. Verheft uw harten tot God en ontvang. Je waarecha, we, ja, we, we ismaarecha. Ja, er je ja, waarecha, dan Amen. En dan willen we als slot niet nog zingen. He is the mighty one of Israel. Hij is de machtige van Israël.